Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NMS Journaal. In de Utrechtse Domkerk is een herdenkingsplechtigheid aan de gang voor oud-minister Els Borst. Familie, vrienden en collega's uit de polit Haarse politiek nemen afscheid. Rond de kansel in de kerk liggen rouwkransen en bloemen. Onder andere van het koninklijk paar en van prinses Beatrix. Ook staat er een groot portret van Borst, die minister van Volksgezondheid was in twee kabinetten. De Domkerk is vrijwel vol. Namens de regering zijn premier Rutte aanwezig... minister Schippers van Volksgezondheid, staatssecretaris van Rijn... en minister Bussemaker van Onderwijs. Borst werd maandag doodgevonden in de garage bij een huis in Beeldhoven. Ze is hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. In Sint-Anna-parochie is de bewoner opgepakt van het huis... waar gisteren een verdacht pakketje werd aangetroffen. De man zei gisteren zelf tegen de politie dat hij een pakketje had gevonden. De politie nam het zeer serieus. Het gebouw met 16 appartementen werd ontruimd... De straat werd korte tijd afgezet in verband met een onderzoek door de Explosieve opruimingsdienst. De man uit Sint-Annabog is opgepakt vanwege aanwijzingen die in zijn huis werden gevonden. Een deel van Nederland kampt voor de tweede keer in een week tijd met storm. Op Vlieland wakkerde de zuidwestenstorm storm vanmorgen al aan tot windkracht 9. Vooral het noordwestelijk kustgebied heeft er last van. De andere kustgebieden krijgen te maken met harde windkracht 8. De rest van het land moet rekening houden met windstoten tot 90 km per uur. Voor alle provincies uitgezonderd Overijssel, Gelderland en Limburg geldt code geel. Gevaarlijk weer, dat kan leiden tot schade en overlast. Het weer wisselende wolk dus, een enkele bui. Aan zee en zuidwestenwind, stormkracht 9. van in de kustgebieden kans op zware windstoten. Later in de ochtend en vanmiddag enige tijd zon. Het wordt vandaag een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie met een waarschuwing. In het hele land, behalve in het oosten... moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. En er staat een file op de A15 Rotterdam richting Nijmegen... tussen Knoop het gorkum en Afrit-Arkel. Vier kilometer file door bezoekers aan de tuinbouwrelatiedagen. En de melding van het spoor, want door een aanrijding op het spoor... rijden er geen treinen tussen Raalte en Nijverdal. De vertraging is meer dan een uur. Hallo, ik ben Belegvarken.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 maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij om oh, onder oh, oh. hoe het met de taal staat. staat. Zullen wij gaan vertellen hoe met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reus uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij je dat vertellen. Ik spreek de taal van de wind niet, maar zo te horen gaat hij flink een keer. Welkom bij de taalstaat. Afgelopen zondag schoot de voetballer van Go Ahead, Doken Schmid... in de eredivisiewedstrijd tegen AZ van zo ongeveer een meter of dertig... de bal in de goal. Prachtig doelpunt. TV-verslaggever Bas Ticheler stak zijn bewondering niet onder stoel of bank... en hij zei goeiemorgen. In een interview na de wedstrijd volgde, dat volgde, hoorde ik deze dialoog... tussen de verslaggever en de voetballer. Goedemiddag, zei Bas Ticheler. Goedenavond, antwoordde Schmid. In alle drie de gevallen betekenen de woorden niet wat ze betekenen. Met goeiemorgen, goeiemiddag en het relativerende goeie avond... wordt een vorm van bewondering uitgedrukt. Grappig. Welkom bij de taalstaat. Eh, uh, goeiemorgen. Je beeld dus eigenlijk van alles wat Zo ken ik jou dus weer De dagen gaan zo leeg voorbij Geen mens doet meer een stap opzij Er zit geen grijntje gein meer bij En dat wil jij dus niet meer Nou maak je borst maar nat Jij hebt niks en ik heb zat Hier heb je wat de violen Nou zet je dan maar strak. Volslagen Nederlandstalige liedjes in de taalstaat van een nieuwe herfst van Boudewijn de Grote 1997 en hij bracht bij ons vrolijke violen. Taalstaat staat ook in de Olympische schaatsstand. Sebastiaan Timmerman volgt het short track met Nederlandse kanshebbers. We schakelen straks met hem in Sochi. Maar er is meer. Hoofdgast is Nicoline van der Sijs, onder andere van het Meertens Instituut. Ze komt vertellen over de kaartenbank die nu online staat. In de zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland spreken we met kandidaat nummer 5, Jessica Vlastuin van de Pantarijn uit Wageningen. De woordgrappen van Evert Kwok zijn razend populair. de mannen die ze bedenken. Schrijfster Yvonne Kronenberg gaat voorlezen in boekwinkels om de boekhandel te redden. En natuurlijk René Appel, onze taal-natuuranalist. Hij bespreekt de. Taalnatuuranalyse van Maarten van Rossem. En uh, natuurlijk, u blijft schrijven de uh, romans 1149, 1149 149 woorden, taalstaat@kro.nl. er zijn weer twee hele mooie vandaag. Ruben L. Oppenheimer maakt een radiokartoon En we moeten vandaag dus in de rubrieken een beetje schappen want het schaatsen, ja, en dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk. En er is... Het laatste taalnieuws. Meer dan 200 landen doen mee aan de Olympische Spelen. Stelt u zich eens voor hoeveel talen daar in Sochi gesproken worden. Babylon is daar niets bij. De Nederlandse Olympische ploeg wordt vergezeld door Alexander Oestinov, opgegroeid in Sochi, maar nu al jaren in Nederland. Hij werkt als sportconsulent bij de gemeente Nijmegen. Dag Alexander Oestinov. Een goede Olympische morgen. Een goede Olympische morgen. Hoe is het daar in Sochi? Geweldig, ik zou zeggen. Het is een schitterende weer. Topprestaties van de sporters. Unieke sfeer. Ja, ik kan zo lang vertellen. Dit is gewoon echt, echt, echt geweldig. Sta je de Nederlanders bij als ze met de Russen praten? Ja, van wel. En dat zijn natuurlijk twee heel verschillende talen. Uh, is het moeilijk om het van het Russisch naar het Nederlands te vertalen? Nee, absoluut niet zo moeilijk te vertalen, maar het is moeilijk is om de essentie van de boodschap mee te nemen in de eerste context, want wat vertalen, ja, dat kan wel, ja. maar je moet echt een bepaalde resultaat bereiken Of voor dat je een bepaalde probleem hier met iemand, en het moet opgelost worden en hoe je dat doet. Ja, dus... Of doe je dat op een vriendelijke manier, of spreekt van plaatruisjes met iemand, en wordt het gelijk geholpen, of uh, doe je dat op andere manier, dus afhankelijk van de situatie. En ik vind altijd leuk dat ik kan Heel snel schakelen tussen de onderwerpen en, en, en echt uh, een Russische taal gebruiken om uh, onze team, team in jou te helpen. Echt helpen. Ja. Ja, ja, ja, maar het gaat dus om de essentie van de boodschap. Dus een letterlijke, letterlijke ja. vertaling is niet nodig. Nou, dus, dat gaat nu op dit moment met name in het richting van de boodschap. Want je ja. uh, wil graag een resultaat hebben. want ja. hoe ga je dat doen? Oké, okay, je doet het andere verhaal? Maar... Ja, dus wij spreken naar het resultaat. Het moet opgelost worden. Het moet iets bereikt worden. Ja, wow. begrijp ik. Het gaat meer om, om, het, ja. om uh, het effect dat je kunt uh, bereiken... met uh, op welke manier dan ook je met die taal omgaat. Uh, wat ja. zijn de grote verschillen tussen Russisch en Nederlands? In, uh, in het taal of uh, in het gewoonte? Of, uh, in in de taal? In de taal? Ja, in de taal. Uh, Oké. Okay. Kijk, uh, uh, ik spreek, uh, spreek Nederlands nu. En dan uh, gebruik ik bepaalde informatie. Ik probeer een bepaalde signaalwoorden te gebruiken. En ik probeer een juiste werkwoorden op juiste manier neer te zetten. Om het boodschap juist naar de doelgroep over te brengen. Dus ik focus dat heel erg op. Als jij in roetjes praat. Je ja. mag het geluid hoe je Welke woorden je en welke volgorde. De kennis van het boodschap blijft hetzelfde. Ja. Ja, ja. Uh, ja je... het, dat, dat wordt dat moet Je moet echt ik... juist, uh, goed nadenken. Ja. Gaat de rollen? En, ja. en ik, ik begrijp het. Alexander uh, Oestinoff, nog één vraag. Heb je de speakers van het Atlasstadion ja. nog geadviseerd. hoe ze de naam Stefan Groothuis moeten uitspreken? Stefan Groothuis? Ja, maar zo klonk het niet. <laughs> ja, zo... dat, ja, ik heb ook een, een bepaald probleem met G. G ja G uh, ja dat is man nou, ja hartelijk dank ik wens je nog een fijne dag en veel plezier nog tijdens okay. de Olympische Spelen fijn uh, dat je even aan de telefoon kwam Alexander Oestinov. de taalstaat ja al uh, ruim een week staat de kaartenbank van het Meertes Instituut online en wat daarop allemaal niet te zien is kaarten waarop de verspreiding van het woord hem staat bijvoorbeeld een kaart met de belangrijkste klankgrenzen in ons land een zingende kaart met liedteksten... Te veel om op te noemen. En het zijn er dan ook zo'n 30.000. Projectleider van deze operatie is Nicoline van der Sijs, hoogleraar historische taalkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen... en dus ook verbonden aan het Meertens Instituut. Dag mevrouw van der Zijs, Fijn dat u er bent, want u bent met de wind meegekomen, heb ik begrepen. Heel erg, jazeker. Ja, ja, het was, het was uh, heftig. Uh, u bent onze hoofdgast uh, vandaag. Er liggen drie kussens... Uh, waarmee u het iets comfortabeler kunt zitten in de stoel. Uh, we hebben het Mulish kussen. Het Hermanskussen en het Revenkussen. U mag kiezen. Ja, ik wil wel Reven kiezen, maar ik wil niet Gerard kiezen. Ik wil Karel kiezen. Karel van het Reven zelfs. Uh, uh, want dat is natuurlijk toch mijn grote idool. Ik ben zelf slavist. Ja. Ik vind dat hij geweldig schrijft. Uh, uh, kraakhelder. Uh, uh, met geweldige ironie... hele onderkoelde manier van... Uh, maar daar uh, hebben we geen kussen van, hè? Nee, van, van... dus ik zal dan toch Gerard <laughs> moeten pakken. Dan, dan neemt u Gerard omdat <laughs> ja, het een broer is van... Uh, van, van, van, van Karel. Maar nou. Eigenlijk de geleerde broer. Ja, eigenlijk <laughs> ja. de geleerde broer. U zegt, u zegt, slavist, u dus heeft zeker met gespitste oren... even geluisterd naar Alexander Oestinoff. Zeker, en ik kan wel zeggen wat uh, de moeilijkheid is van het Russisch... want ja. ik als Nederlander daar natuurlijk iets ja. meer van weet, denk ik. Nou, het, het uh, moeilijkste is, denk ik... A, de vallen uh, uh, en de geslachten. Dus alle woorden hebben een geslacht, drie. Uh, en alle geslachten hebben verschillende naamvallen. En misschien voor ons nog moeilijker... alle werkwoorden um, um, hebben een... Uh, uh, je moet een keuze doen. Je moet uh, bij ieder werkwoord kiezen... is het een voltooide tijd of niet. Ook in de tegenwoordige tijd. Ik ben een boek aan het lezen of ik heb het boek uitgelezen. nou Voor de verleden tijd kennen wij dat. Maar zelfs in de tegenwoordige tijd moet je in het Russisch... bij ieder werkwoord een keuze maken. Oh. En dan kunnen wij... Eigenlijk als latere leerders van zo'n taal. Uh, uh, nou, wij, wij komen nooit op het goede niveau. Nee, we maken daar nee, heel veel fouten Ja, in. ja, ja Want of wij ja. kunnen die keuze, wij hebben dat gevoel niet. Nee, nee, nee. en uh, ja, je moet het echt. Nou ja, jaren, het enige wat je kunt doen, is trouwen met een Rus of een Rusin. En dan jaren oefenen. En dat heeft u niet gedaan. Nee, dat heb ik nee. niet gedaan. <laughs> nee, uh, nu beleven we uh, zeer uh, intensief uh, de Olympische Spelen. Volgt u dat ook? Een, nee. Uh, nee, nee, helemaal nee. niet. Maar het woord ijs, uh, dat is natuurlijk wel interessant. In het uh, want, ja, het, ja, want ja? Ik, ja, ja, ja, ja. ik heb hier een kaart van het woord ijs... Ja. voordat wij naar Sebastian uh, Timmerman uh, schakelen. En uh, heb... dat hebben wij uh, van de kaartenbank ja. uh, Waar komt dat allemaal vandaan? Uh, uh, het is een, een uh, in het Europees woord ongetwijfeld, een Germaans woord. Wat interessant is aan ijs is dat je ook is hebt. En ijs is eigenlijk de oudste vorm... Mm -hmm. En uh, uh, uiteindelijk um, uh, is er een klankverschuiving uh, geweest in de 17e eeuw. En die heeft uh, langzamerhand dat is vervangen door ijs. Dat is eigenlijk dat je het meer naar voren uitspreekt. Hè. Dus het is, het is, uh, nou, hetzelfde trouwens als je... Uh, uh, in het Engels heb je dat ook en in het Duits ook. Daar zeggen ze ook ijs. Ja. Dus die, dat, die twee klanken is erin gekomen. Um, en het interessante van dit verschijnsel is dat... Uh, als je naar de dialecten kijkt... dat uh, de nieuwe vorm zit in het midden. Daar, die is ontstaan zeg maar, in uh, Utrecht. Randstad enzovoort. De vorm IJs. Ja, precies. Ja. En dan aan de randen van de taalgebieden vind je dat IJs nog. Dus dat ja. is in het zuiden en in het uh, uh, oosten. Ja. Dus, dus de, uh, en dat gaan... heet dan een uiteengeslagen massief. We gaan even naar het IJs in, okay. uh, in Sochi. Sebastian ja. Timmerman voor het uh, short track, het juur Dat zei mijn uh, Drentse oma altijd. Uh, dat is het Drents voor schaatsen. En nu is het schaatsen op, uh, op de korte baan. Met Jorien ten Mors in de uh, serie. De vierde serie op de 1500 uh, meter. De langste afstand die op de Olympische Spelen wordt uh, verreden. Het is eigenlijk meteen ook de kwartfinale. Op een afstand die Jorien ten Mors moet liggen. Zij moet bij de top 3 eindigen in deze serie. Dan gaat ze door naar de halve finale. Die ook vandaag wordt verreden. Want de 1500 meter die uh, wordt verreden. Uh, vandaag volledig afgemaakt. Het is het weekend ook voor Temors van de 1500 meter. Als het dus allemaal goed loopt komt ze vandaag drie keer in actie op deze afstand op de korte baan. En morgen dat sowieso wat er ook gebeurt. Vandaag komt zij in actie op de lange baan op de schaatsmel op de 1500 meter. Maar eerst dus op de discipline waaruit zij van origine stamt het short track. Jorin Temors hey, moet het opnemen. Onder andere tegen de Hongaarse Benedict Heidum. Hij rijdt op dit moment ook in tweede positie met nog negen rondjes te gaan. En als je kijkt naar de andere dames. Dan moet Temmors toch uh, wellicht wel als winnares doorgaan naar de volgende ronde. En ze neemt ook het initiatief zoals we van haar mag, mogen verwachten. Het is ook de grootste naam zeg maar, uh, in dit veld als je afgaat op de resultaten uit het verleden. Temmors, handen op de rug, kijk goed, kijkt goed om zich heen. Beetje naar achteren wat er uh, achter haar rug gebeurt. Daar zit nog steeds uh, Benedet doet in tweede positie. En daar rijdt een uh, Litouwse Agnes Terra Kijten in derde positie. Laatste zes rondjes. Het is dus nog altijd een beetje aftast. En nu begint dan zo langzamerhand dat tactische spel op te bloeien. De eerste aanval was Sigma van Benedet Heidoem op de leidende positie van Jorin Temors. Daar slaagt Heidoem niet in. Temors is nog altijd eerste. En voor de duidelijkheid, de nummers 1, 2 en 3 gaan door naar de halve finales. En nogmaals, dat moet Jorin Temors gewoon makkelijk kunnen redden. Zeker ook aangezien het tempo van Temors nu zo de lucht in gaat dat achterin al twee concurrenten moeten afhaken. Ze zijn dus eigenlijk nog met z'n vieren over in dit kopgroepje. Jorin Temors. In de laatste 2,5 ronde van deze serie op de 1500 meter. Ze maakte eerder deze week ook een goede indruk op de 500 meter. Waarin ze uiteindelijk als zesde eindigde. Net niet in de finale. Dat was een dompetje. En nu klinkt de bel in deze kwartfinale op de 1500 meter. En er is geen vuiltje aan de lucht voor Jorin Tamors. Want ook de vierde dame in het rijtje haakt af. Och, wat een overmacht van Tamors. Makkelijk door naar de halve finale. Samen met de Hongaarse Heidoen en de Litouwse Sirak Jorin Jorien Temors begint dus goed aan deze afstand. De 1500 meter bij de vrouwen door naar de halve finale. Ik praat met Nicoline van der Seys. Zij is van het Meertens Instituut en ze gaat over de kaartenbank... die online staat sinds een paar dagen. Wat voor kaarten zijn er op taalgebied, mevrouw van, van der Seys? Uh, de oudste kaarten die lieten uh, zien uh, uh, uh, klankvariatie. Ja. Dus uh, inderdaad waar je ijs en ijs spreekt... of huizen en huus en hoes, dat soort uh, dingen. Um, dat is, is ongeveer vanaf de eind 19e eeuw getekend. Uh, daarna ging men ook al heel... Gauw uh, kaart tekenen met lexicale begrippen. Dus de namen voor de vlinder of de meikever. Uh, of waar zeggen ze paard en hengsten en ros? En, en er zijn nou. dus ook fonologische kaarten ja, bijvoorbeeld. Precies. Dat is een klankkaart. Ja, klankkaarten. We, ja. we hebben daar een voorbeeld van. Luistert u even mee. Een peert? Dat wordt gesproken in de achterhoek, dan zeggen ze een peert. En dit is het Belgische Brabant. Een pjaart. Ja. <laughs> en dan hebben we nog Zuid-Holland. Peert. peert. Peert. Kijk. Ja, ja, zeker. Ja. ja, Wat de, kunt u daarvan zeggen dan? Nou, de E, de, dus peert is paard. De, de E is de oudste vorm. Uh, um, in de 17e eeuw vond men, uh, nou, was er veel variatie, maar men vond eigenlijk de, de, de A-klank wat mooier. Dus toen, en, en het wordt sowieso verlengd vanwege de R. He. Bij alle woorden ja. waar een R staat, zeg je hem langer dan daarvoor. Dus het was pecht. Denk aan het uh, Duitse peert Dat is wel lang geworden, maar wel een E gebleven. Ja. Uh, nou, uiteindelijk is in de Randstad uh, uh, is het paard geworden. Vond men mooier. is nu nog in de dialecten van Utrecht en zomaar langs de kust is het peert. Goed. Klopt het is goed. Nee, ik zeg het fout. Precies andersom. Precies Sorry. andersom. Precies, andersom. Precies ja. andersom. We gaan even naar Sebastian Timmerman want wie staat er op het ijs Sebastian? Yara van Kerkhoff staat op het ijs. 23 jaar is ze. Komt uit Zoetermeer. Nadat net Jorinta Mors dus overtuigend zeer gedecideerd doorging naar de halve finale... is het nu de beurt aan Yara van Kerkhoff om te proberen in haar heat bij de eerste drie te eindigen. En dat wordt voor haar een lastige klus, denk ik. Zeker gezien het feit dat zij ingedeeld is in dezelfde heat als Yang Zhu uit China. Dat is de titelverdedigster. Zij werd vier jaar geleden in Vancouver Olympisch kampioen. Dan rijdt er nog een ijzers sterke Canadezen mee. Uh, Marianne Saint-Gelin, een van de favorietes voor het goud. Maar dat doet van Kerkhoff goed. Yara van Kerkhoff neemt de leiding in haar heat. Eerder deze week uh, slaagde zij er niet in om met de vrouwenploeg zich te kwalificeren voor de finale van de relay. De aflossingswedstrijd dat was een grote domper. Het ging mis bij de aflossing van Yara van Kerkhoff naar haar zus Sanne van Kerkhoff. Die kwam daarbij ter val of net na die aflossing en raakte daar ook nog bij de Italiaanse tegenstandster waardoor ze ook nog eens gedisqualificeerd werden. Heeft Jara van Kerkhoff die domper, die teleurstelling... een beetje uh, weten te verwerken? Dat is eigenlijk het antwoord wat we nu hopen te krijgen. Ze ligt in tweede positie achter de Amerikaanse Jessica Smith. En daarachter rijdt dus Saint-Gelaire. En daar weer achter de Chinese Yang Zhu. En die komt nu in één keer buitenom naar voren. De Olympisch kampioene dus van Vancouver. En dan zie je meteen dat de Chinese heel veel snelheid en kracht in huis heeft. Want die rijdt buitenom. En dat is knap met nog vijf ronden te gaan naar de leiding. Van Kerkhoff vecht op dit moment met... Uh, de Japanse tegenstandster met Yui Sakai om de derde positie, houdt voorlopig die derde plek in stand, in hand. En dat moet ze ook zien te realiseren in de laatste 4,5 ronden die nu in zijn gegaan. Want de top 3 gaat dus door naar de halve finale. En het zou knap zijn als Yara van Kerkhoff dat weet te realiseren. De andere grote concurrenten rijdt nu achter haar. Marion Saint-Gelin. Zou voert het tempo op. De Chinese Smith nog altijd in tweede positie. En dan Yara van Kerkhoff. Laatste drie rondjes. Waar komt de aanval? En wanneer komt de aanval van Marianne Saint-Gillet. Het is eigenlijk wachten op de Canadezen. Wanneer gaat zij proberen om voorbij te komen bij Jara van Kerkhoff? Voorlopig lukt haar dat nog niet. Dat ziet er dus goed uit. Maar de laatste ronde gaat nu in. De bel klinkt. Nog 111 meter voor Jara van Kerkhoff. Top 3 is door. Maar daar probeert de Canadezen het nu aan de binnenzijde. Maar slaagt daar nog altijd niet in. Het moet gebeuren in de laatste meters. En dan gebeurt het niet. En dan is de verrassing daar hoor. Dat Jara van Kerkhoff bij de top 3 eindigt in haar heat Samen met Zoe en met S en dat na Jorien Tamos ook Jara van Kerkhoff doorgaat naar de halve finale. Als er tenminste niks onreglementairs is geconstateerd door de juryleden. Heb ik niet gezien. Maar ja, daar heb je juryleden voor. Dat ben ik niet. Maar het lijkt er dus op dat Jara van Kerkhoff ook doorgaat naar de halve finale op de 1500 meter. En dat mag je best een verrassing noemen. Sebastian Timmerman en goed nieuws vanuit Sotje. Sochi. Sochi. Ik ga weer praten verder met Nicoline van der Sijs van de Kaartenbank Online. We hadden het net over paard. En hoe de klank daarin verandert en ook verschilt per, per regio. We hebben nog een leuk voorbeeld. Het woord boom. Boomtie. Boomtie. In Sint-Anna-parochie wordt dat gezegd. Klopt, dat is eigenlijk niet boom, maar boompje. Oh, uh, een uh, kleinwoord. Ja, precies. En ja. dat is wel belangrijk natuurlijk. Uh, nou, we weten dat we in het Nederlands heel veel over kleinwoorden hebben. Uh, uh, uh, voor in het zuiden heb je boomke. Dat kennen we allemaal nog wel. En dit is boomchi Dat is een, een naar voren uitspraak uh, ja. gedaan. Uh, ik weet niet of we nog een ander geluid ja, hebben. We hebben. We hebben nog ook uh, Veendam. Ja. Boompie. Boompie. En we hebben er misschien nog wel eentje, maar ja, volgens mij uit, hebben we namelijk eentje... Uit Overijssel, deze. Ja. Precies. Ja. Want, dat is heel interessant namelijk, want die heeft een oomlaut, ja. uh, die heeft een eu, Oh. En dat is uh, wat uh, in het Duits ook, is bormschen, zeggen ze in het Duits. En in, uh, in, in, in het oosten van het land krijg je verkleinwoorden gecombineerd met oomlaut. En dat op een lange klinker, en dat is heel bijzonder, want in de standaard Nederlandse taal hebben we dat nooit. In de, de, de, de Randstad dialecten ook niet. Dan heb je alleen oomlaut, dus hand en behendig, dus dat die a verandert in een e of een... Nou ja, de, maar het de, verschil dus per regio. Ja, Mijn vraag absoluut. is, blijven die verschillen in stand... of gaat dat toch allemaal groeien toe naar de standaardtaal? Uh, nou, zeker uh, uh, uh, verkleinwoorden. Dat is, dat is zo intrinsiek een onderdeel van zo'n dialect... dat dat niet zo heel zo nee. snel zou gaan veranderen, denk nee, ik. Nee. Nee. En dan de grammatica, want dat is ook interessant. Mm -hmm. uh, uh, laten we er even luisteren. Deze schoon ronnen, makkelijk. Deze schunnen, runnen, makkelijk, uit lemmer. Ja, mijn, uh, mijn lemmers is niet zo best. Nee, dat voor mij ook niet hoor. Maar het is in ieder geval een Fries dialect en dat scheelt. En wat, je, wat, wat voor mij vooral opvalt hier is dat ze niet lopen gebruiken... maar wat wij noemen rennen. Bij ja. ons is rennen hardlopen, maar in het Fries is dat gewoon normaal uh, lopen. Ja, een ander voorbeeld. Marie en Pierre wijzen noteen no daner. Ja. Marie en Piet, ja, Pierre, Pierre wijzen groen. naar elkaar. Wij zeggen naar elkaar. Ja. Naar elkaar, zeg je vaak. Naar elkander is een oudere vorm. Maar hij zegt hier, naar de een, de ander. Wijzen de een, de ander. Dus dat is een bepaalde manier van het tweede keer voornaamwoord zeggen. Dat wij niet kennen, maar in het zuiden veel gebruikt ja, wordt. Ja, in Genk, dat is België. Precies, België. Ja, België ja. hoort ook bij het Nederlands tafelgebied natuurlijk. Uh, een laatste voorbeeld nog. Toen was een arm in het bad. Toon was zijn armen in het bad, dat versta nou, ik. Precies, nou, dat maar zegt in hij inderdaad het gezegd. Klopt. Ja. Hij zegt nog meer. Later, als het goed is, zegt hij ook nog iets van... Uh, Toon was zijn eigen. En dat is het, eigenlijk het bijzondere. Uh, wij zeggen, Toon was zich... In heel veel uh, dialecten zeg je Toon was het hem. Dat is ook de oudste vorm. Ja. Het probleem is met hem dat je nooit zeker weet wie was die nou. Was die nou zichzelf of was die een ander? En uh, uh, zich is uh, nu standaard Nederlands. Dat is in de 17e eeuw uh, ook als standaard Nederlands verklaard. De statenvertaling vond het bijvoorbeeld ook belangrijk om zich te gebruiken. Ja. Maar zich is eigenlijk uit Duitsland geleend. Het is een ja. oosterse vorm. Okay. En uh, hier, dit is uh, het, het zuiden en daar zeggen ze nog uh, zijn eigen. Ja, zijn ja. eigen. Ja, ja. Het, mij, mij komt bekend voor. Precies. Ik kom uit het zuiden. Ja, ja het is prachtige. Uh, uh, mevrouw van der Sijs zoveel kaarten, zoveel uren, zoveel toewijding. Ik moet denken aan het bureau van Voskel natuurlijk. <laughs> nee, Al die mensen nee, die, die daarmee. Aan denken. Uh, u, u die dit project leidt. Hoe lang bent u daarmee bezig geweest, met die kaartenbank? Nou, dit, dit valt nog wel mee, hoor, <laughs> zei ik voorzichtig. Kijk, wat we gedaan hebben, is dat we alle kaarten die er zijn... Uh, dat zijn er heel veel, maar die hebben we dus uit uh, bestaande publicaties gehaald... en daar een, een inventarisatie van gemaakt. We hebben diverse stagiaires aangewerkt. De, uh, degene die het meeste werk heeft gedaan is Joep Kruijsen, een collega van mij... inmiddels gepensioneerd. Maar u zelf? Uh, nou ja, ik, ik ben vooral de projectleider geweest... dus ik heb vooral gezorgd Aan dat gestuurd. het er kwam, precies. Ja, ja, ja. Zeker. Zelf, en wat, waar, hoe voelt het nu, nu het daar staat? Nou, het is prachtig, het is ja. echt prachtig. Ja. Ja. Kijk, het leuke is, we hebben het nu bijvoorbeeld over dat zich. Uh, als je erin kijkt, in de kaartenbank, dan vind je 49 kaarten... Uh, over het Nederlandstalige gebied of een deel daarvan, waarin de kaart zich uh, getekend is. Of dus hem of zijn eigen ja, en alle ja. variëteiten daarvan. Nou, het is gewoon geweldig dat je die met elkaar kunt vergelijken. Het is eigenlijk voor taalief de snoepwinkel. hè? Ja, en je Kaarte, u ook. Dus, Kaartenbank.nl. Ja. Maar ik, ik u hartelijk danken voor uw komst: Nicoline van der Sijs. U baard zo vrolijk in de wind laat wapperen. Gij dicht begroeit langharige en werkschuwe dapperen. Let op, er dreigt u groot gevaar. U moet vooral beseffen dat u juist door uw behaardheid... U blootstelt aan het woeden van de zo gevreesde paardmeid... Die zeer bedrijvig is dit jaar. Wacht u voor de paardmeid, de knabbelende paardmeid... Wacht u voor de waardmeid, de waardmeid waard rond. Wacht u voor de waardmeid, de Zuid-Chinese waardmeid, wacht u voor de waardmeid, de waardmeid waard rond. Zij komen bij miljoenen uit het oosten aangeslenderd. En elke waard of angstnor wordt onmiddellijk geënderd. en dan als woning ingericht. Het is hier niet de plaats om ze nauwkeurig te beschrijven. Die grijperige poten en die vreemde achterlijven. En dat misdadigers gezicht Wacht u voor de waardmeid, de dwarsgestreepte baardmeid. Wacht u voor de waardmeid, de baardmeid waard rond. Wacht u voor de waardmeid, de roodomkorste baardmeid. Wacht u voor de waardmeid, de baardmeid waard rond. Het is bepaald geen voorrecht om een baardmeid te ontmoeten. Ze wassen nooit hun handen en ze vegen nooit hun voeten en praten met een volle mond. Ze leven steeds in onmin met hun vele bloedverwanten en plegen zich ook onder zacht geritsel voor te planten en kijken daarbij bij een rond. Wacht u voor de baardmeid, de vast is die de baardmeid, wacht u voor de baardmeid, de baard Het was natuurlijk de stem van Gerard Cox... maar de briljante tekst van Dr. Anders P. En als ik dit wil horen, de baardmeid... dan als er één man in de taalstaat hoort... dan is het Dr. Anders P LOS NOS Radio Olympia. het Gio Lippens. Dag Gio. Goedemorgen. Nou, het uh, short track, succes, succesvol. Ja, zeker. We hoorden het al uh, van Sebastiaan Timmerman. Jorien Termos en Jara van Kerkhoff zijn door naar de halve finales. Sebastiaan, Lijn daar uh, bij het uh, short track. Het ziet er goed uit, hè? Zeker weten. Vooral de uh, overtuiging die uh, uit het rijden van Jorien Tamors spatte. Dat viel mij wel op. Zij uh, heeft eigenlijk de hele heat uh, de leiding gehad. Uh, en de andere dames in haar heat, de andere vijf vrouwen... die kwamen er eigenlijk amper aan te pas. Tamors zeer overtuigend door. Jaren van Kerkhoff, dat was eigenlijk de verrassing. Had ik niet verwacht, maar ze eindigt netjes als derde... achter regerend Olympisch kampioenen Zoë en Smit dus ook door. Ja, en wat verwacht je van hun in de volgende ronde? Um, nou ja, Temmors maakte dus een goede indruk. Dus voor haar zit de finale er zeker in. En uh, van Kerkhoff, uh, dat zou een verrassing zijn, vind ik, als zij de finale weten te halen. Nou, we houden het allemaal bij in deze uren. Dan gaan we het over een andere sport hebben, Frits. Echt een hele grote sport op olympisch niveau. Het ijshockey. Ja, ijshockey. Vandaag, hè? grote wedstrijd. Vandaag, hele grote wedstrijd. Uh, het groepsduel, want dat is het. Hè? Het is nog lang geen finale, Rusland nee. Amerika. Daar gaan de gedachten heel snel terug naar 1980. Toen wonnen de Amerikanen nogal verrassend op de Olympische Spelen van de Sovjet-Unie. 11 seconden, je hebt 10 seconden. De countdown gaat nu, morgen op de Sovjet-Unie. Miracle on Ice, een Amerikaans sprookje. Ze versloegen de onverslaanbaar geachte Sovjetten. Straks om half twee krijgt Rusland de kans om het allemaal recht te zetten. Een wedstrijd om naar uit te kijken. IJshockey-commentator Ronald van Dam. Ja, dit is meer dan een ijshockey-wedstrijd. Ik, ik kreeg ik. Uh, bij het fragment meteen, uh, merkte ik, gewoon kippenvel. <laughs> heel, heel, heel gek, ja. En ik was toen nog uh, best jong. Maar ik heb het allemaal meegemaakt. Ja, Miracle on Ice. Je had, het was de Koude Oorlog. Je had de Sovjet-Unie, dat waren natuurlijk eigenlijk profs, betaald door de, door de staat. Tegen een stel college jongens uit, uit Amerika. Want voor de duidelijkheid, de profs uit Amerika mocht, mochten niet op de nee, Olympische Spelen uitkomen. Mochten ja. toch niet op de, op de Olympische Spelen uitkomen. Ja, op papier waren ze kansloos, klaar. Alleen als het ijs zou smelten, zo zei commentator L. Michaels ook, dan zouden de Amerikanen kunnen winnen van, van de Sovjets. Maar het onmogelijke gebeurde. Uh, ze komen gelijk begin van de derde periode met 3-3. En halverwege de vierde periode scoort uh, Mike Arizona die later nooit bij de profs heeft gespeeld. Want die vond zijn carrière toen meteen eigenlijk af. Ja, zeg, ja wat kan ik nog meer dan winnen van goud? Maar ze, ze kwamen op 4-3. Ja, en ze winnen die wedstrijd. En dat, dat is toch wel de geschiedenisboeken ingegaan... als een van de meest bizarre sportprestaties ooit. De sentimenten, spelen die nu nog mee? Ja, want ik denk nu alweer hoe de manier uh, hoe Vladimir Poetin met, met, met Rusland bezig is, eigenlijk uh, zet de boel weer een beetje op scherp. Je, je, je voelt weer iets van die Oost-West tegenstelling die er de destijds ook was. En ja, het gaat om prestige. De Russen hebben al lang niks meer gewonnen op Olympisch niveau. Op uh, ijshockey niveau, die moeten nu gewoon het goud winnen. Nik, ja, alles minder is gewoon een nederlaag, klaar. En, en ik denk dat de hele Winterspelen mislukt zijn als ze geen goud winnen bij het ijshockey. Dus, en dat begint natuurlijk met die wedstrijd tegen Amerika. En, en dat boel... was al een momentje ja, aanloop. Grappig is, uh, vorige maand was het 2K junioren. Speelden ze in de kwartfinale tegen elkaar, Rusland en Amerika. Uh, na de laatste goal van de Russen gaan ze de Russische spelers even provoceren langs de spelersbank van de Amerikanen om uh, alvast even te jennen. En dat viel bij de Amerikanen al niet lekker. Dus ja, dat, dat gaat er vanmiddag echt op. Ook al is het maar een groepsduel, het is wel een wedstrijd waar we met echt met z'n ja, allen. De boel nou, staat op kijken. scherp, Frits. Ja, we staan op scherp. Uh, ja, absoluut. Vanmiddag half twee.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 ja, en er uh, worden steeds meer leraren opgegeven... en uh, ja, 15 komen er aan het woord in uh, dit programma. 17 mei wordt uh, de oorkonde uitgereikt... door de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. Wie is de beste leraar Nederlands van Nederland? Samen met het genootschap Onze Taal zijn we op zoek... gesteund door de Onderwijscoöperatie... en de sectie Nederlands van Levende Talen. En vandaag alweer kandidaat nummer 5, Dag Trudie Koenen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jurylid, docent Nederlands in Amsterdam, schrijver van het boek Spijbelen doe je maar thuis. Wordt het iedere week moeilijker, Trudy? Ik zit iedere keer te denken, wat moet ik nou weer, wat <laughs> krijg ik nou weer aan toegevoegde waarden. Dat, dat wordt steeds lastiger. Ja. Uh, Peter Arno Koppen, het andere jurylid, luistert ook mee. Uh, Peter Arno, hoe moet ik me je voorstellen als jurylid? Heb je een notitieboekje bij de hand? Ja, ik zit met de iPad voor me natuurlijk, hè, dus... Uh... Oh, ja. Ben dat doen we niet meer aan. Nee, nee, nee, nee. Ik ben een ouderwetse man, dat hoor je al. Hè? Goed, ja, ik, ik ga jullie en de luisteraars voorstellen aan kandidaat nummer vijf. Dat is Jessica Vlastuin, 36 jaar. Werkzaam bij de regionale scholengemeenschap Pantarijn, afdeling Wageningen. Geeft les aan de eerste en tweede klas van het gymnasium... en aan een MAVO-HAVO-klas. Dag, Jessica. Goedemorgen. Goedemorgen. Of ik, zal ik zeggen, mevrouw uh, Vlastuin? Jawel. jawel je oh. bent, of, of wat zeggen de leerlingen? Uh, vooral Jessica. Ja, ja toch? Ja. Toch, Jessica. Ja, want voorgedragen door Ines uh, Roggema, leerling uh, in de eerste klas van het gymnasium. Hoe, hoe vind je dat een leerling je hiervoor heeft voorgedragen? Ik heb wel even gestuiterd hoor. Ik, uh, ik vind het echt een geweldige eer. Ja. Ja. Dus enorm tof. Ja. ja Je hebt Ines meegenomen, dus die kan zelf uitleggen... Uh, Brugpieper ben je, eerste klas ja. gymnasium. Ja. Dat heb je heel vaak gehoord natuurlijk dit jaar. Nee, niet echt. Nee, nee. niet echt. Ben ik de eerste die het zegt? Ja. Nou, je bent een Brugpieper volgens mij. <laughs> uh, je bent elf jaar en ja. uh, je zit in de eerste klas van het gymnasium. En vertel eens even waarom juf Vlastuin nou de beste lerares Nederlands van Nederland is. Ja, nou eigenlijk vind ik het best wel... Is, is leert ze leert echt de dingen leert ze heel goed aan en heel leuk... Door gewoon tekeningetjes te maken. En het is ook fijn, want wij krijgen heel weinig huiswerk, maar leren toch heel veel in een korte tijd. Weinig huiswerk? Ja, re re relatief. Re niet, niet, niet echt. <laughs> dus We krijgen wel best wel veel, veel, maar niet, niet echt. Uh, nee, ja, nee. Je, niet je, echt. Wordt, je komt er niet in om. Hè? Nee. Uh, uh, uh, Jessica Vlastein, weinig huiswerk. Is dat bewust? Is dat een bewuste keuze uh, in, in, uh, in de opvatting van het lesgeven? Ik denk dat, er, uh, dat ik ook leerlingen heb die er anders over denken. Uh, het heeft ook een beetje te maken met werkhouding van de leerlingen natuurlijk. Maar we hebben ook te maken met een 70 minuten rooster. Dat betekent dat we lessen hebben die 70 minuten duren. 70 minuten? Is dat niet ongelooflijk lang? Nee, want dan hebben we ook heel veel tijd om huiswerk te maken in de Kijk, les. Oh, oké, okay, dat is het. Dus in de, in, de, in de les maak je huiswerk. Dus nou ja. die 70 minuten wordt heel effectief benut. Precies. Ja, ja. We wisselen zoveel mogelijk af in die 70 minuten. Stukje centraal, stukje samenwerken, stukje in stilte werken. Uh, een een, een, een, een, een taalkalender-item uh, ja. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus we wisselen af, maar er is dus zeker ook gelegenheid om huiswerk te maken. Ja. Uh, nou ben je via een deeltijdopleiding in het onderwijs terechtgekomen. Ja. Waarom, waarom koos je in een later stadium voor dit vak? Uh, nou, Mijn oma zou zeggen, van uh, vanaf jongs af aan zat het er al wel in... dat ik juf zou worden, dat ik docent zou worden. Uh, voor mij was het uh, uh, vooral zo dat ik het heel leuk vond om met kinderen om te gaan. Dus dat was eigenlijk voor mij wel de motivatie ervoor. Ja, maar wat deed je hiervoor dan? Ja, ik werkte... het was dus niet je eerste keuze. Nee, hiervoor werkte ik in de culturele sector. Ik heb culturele en maatschappelijke vorming gedaan. En ik werkte bij een, uh, bij een, een podium in uh, Tilburg ja. uh, voor jonge makers. Dus mensen van de kunstacademie, mensen van de, het conservatorium... mensen van de Dansacademie. En dat vond ik waanzinnig leuk om te doen, maar het was een deeltijdbaan. Dus ik wilde ook graag meer natuurlijk. Ook, ja. ook meer zekerheid hoor. Ja, dus ook voor de zekerheid gekozen. Ja. Heb je nog enige uh, uh, connectie met dat werk wat je gedaan hebt? Um, ik, uh, ik geef ook ckv in het onderwijs. En daarnaast ben ik bestuur... Oh, ja, uh, CKV... Ik zit niet meer op school. Hè? Nee. <laughs> culturele kunstzinnige vorming. geef ja. ik in de bovenbouw, VBO ja. 4 en 5. Ja. En ik zit ook in het bestuur van jazz in Wageningen. Oh ja? Ja. ja. ja. Dus uh, heel veelzijdig. Uh, maar dat he heeft dat nog, uh, uh, is dat nog van invloed op, op de lessen die je geeft? Uh, die culturele achtergrond. Um... Worden ze daardoor een beetje meer ingekleurd? Uh, ik niet altijd. Ik, ik moet wel zeggen dat ik soms wel uns dingen laat zien. Maar ik moet wel zeggen dat de achtergrond van CKV. komt ook echt met name terug in het vak CKV. Ja, en, en, en, en uh, uh, vernieuwen in het onderwijs. Is dat bijvoorbeeld iets wat je... Want als je met kunst werkt, dan zoek je toch nieuwe grenzen. Uh, als ik aan theater denk, of mensen die poëzie schrijven... of ja. literatuur bedrijven, ja. dan denk ik aan mensen die hun grenzen verleggen. Is dat ook iets wat je in het onderwijs wil? Nou, ik vind het heel leuk om de actualiteiten op te zoeken. Dus ik ben wel bezig met wat ik nu zie op internet, wat er nu gebeurt. En om dat de leerling te laten proeven. Als ik een mooie documentaire zie over bijvoorbeeld... Uh, de, de hometown van M&M, uh, was een poosje geleden. Prachtige documentaire. En dan neem ik dat wel mee in de les. En dan gaat het vervolgens ook over het... Heb je hem gezien, die documentaire, M&M? Dit gaat heel even over CKV. Oké, okay, okay, okay. ja. dat is een ander ja. vak. Maar dan neem je dat wel mee. Ja, dat ja. neem ik zeker ja, wel ja, mee. Ja, ja, ja. Uh, dus nieuwe vormen van onderwijs. Ja. En ook in de eerste klas van het gymnasium. Kun je daar voorbeelden voor geven? Uh, in het, in, ik moet zeggen dat ik... Wanneer het gaat om Nederlands, dan ben ik met name bezig in die gymnasiumklas. Vind ik het heel leuk om bezig te zijn met de excellente leerlingen. Dus buiten mijn reguliere lessen heb ik een KWT-uur ingericht. Waarin we bezig zijn met het schrijven van een bestseller. Nou, die heb ik zelf nog nooit geschreven. Een bestseller? gaan nu schrijven. Ben jij bezig, Ines, met het schrijven van een bestseller? Ja, met een groepje van andere kinderen. En dan schrijven we gewoon, we komen elke keer maandag KWT samen. Dan. En hoe heet die besteller? Mag je er al iets van prijs geven? Ja. <laughs> uh. Weet niet echt. We nee. niet echt een iets standaard. zijn een beetje. We zijn nog zoekende, ja. maar we hebben al een aantal prachtige hoofdstukken. Ik heb de groep ja. opgedeeld in, in uh, verschillende perspectieven eigenlijk. Dus, ja. dus ieder groepje bestaat uit eerste, tweede en derde klasse. Zodat de derde klasse soms misschien wat kunnen ondersteunen. En ik wil graag tot de leerlingen herschrijven met elkaar. Uh, maar die perspectieven komen bij elkaar in het boek. Maar we hebben ja. nog geen titel, hè? Nee. Nee. nee. Vind je het leuk om dat te doen? Ja, dat is heel ja. leuk. Ja. Ja. Ja. Uh, Peter Arno Koppen, jij luistert mee. Je bent ja. hoogleraar vak didactiek van het Nederlands. Is dit een, een goede vorm om uh, aandacht te besteden aan, aan het Nederlands? En om, om, om leerlingen te confronteren met de taal? Ja, dat lijkt me heel interessant. Uh, het beste is natuurlijk uh, als de leerlingen uh, dingen doen uh, waar ze zelf betrokken bij zijn. Dat werkt altijd veel beter. Ja. Uh, Trudy, um, uh, deze aanpak uh, de, de, verhoogt denk ik ook de sfeer in de lessen, dat zeker, maar wat, mij, wat bij mij opkomt. Wat is het verschil als ze les geeft, uh, als jij Jessica les geeft aan een mavo of een gymnasium? Ja. Wat is het verschil? Uh... Het verschil, het verschil is groot. Ja, ik merk heel goed in mijn uh, MH-klas uh, dat er wat meer behoefte is aan structuur. Dus dat betekent dat ik uh, uh, kortere opdrachten opgeef. Dat ik sneller met ze nakijk. Uh, dat ik meer zicht houd op het huiswerk dat gedaan wordt. Um, de leerlingen dragen gedichten voor. Nou, in in MH-klas kies ik voor andere gedichten dan in de gymnasiumklassen. Ja, dat, zijn, dat zijn voorbeeldjes van, uh, van de manier waarop ik mijn lessen anders inricht. Ja, okay. uh, um, uh, Jessica, als je, als je dit jaar, laten we zeggen, met een eerste klas gymnasium hebt afgerond, wat moeten de leerlingen dan uh, weten? Wat, wat, wat wil je ze hebben bijgebracht? Oeh, wat een, wat een enorm grote, een brede vraag. Ja, ik, ik denk sowieso, wil ik, hoop ik natuurlijk, een aantal technische vaardigheden met betrekking tot de taal. Dus de onderdelen lezen, woordenschat, grammatica en spelling zijn belangrijke onderdelen die we altijd intensief behandelen. Mm -hmm. Maar wat ik daarnaast. Je knikt, hè, Ines? Dat zijn de onderwerpen die je bespreekt, natuurlijk. Yeah. Ja. Ja. Ja, daarnaast vind ik het zelf heel erg leuk... om veel aandacht te besteden aan presenteren. En ik vind schrijven dus ook een heel ja, leuk onderdeel. Ja, ja. ja. Nou, uh, uh, Jessica Vlastuin... Ik, ik, ik, voor mij heb genoeg gehoord. Peter Arno en Trudy, ik denk jullie ook, hè? Ja, ze maakt het me weer moeilijk. Ja. Nou, dan uh, dank ik jullie weer hartelijk dat je aan de telefoon was. Uh, Jessica Vlastuin, dank voor je komst. Ines Roggema, dank wel. Ik ben heel benieuwd naar die bestseller. Misschien uh, komt die nog wel eens ooit komen, zeker. nummer 1 ja. in, in de 10. Wie zal het zeggen? Dank voor jullie komst. Dank je wel. We reden op een wintermiddag naar het noorden We moesten spelen in Delftseil of Sappermeer We zaten warm, droog en veilig in de auto De ruitenwissers zwiepten dapper heen en weer Zomaar een grijze dag in februari verlaten blauwe zwaailichten in de verte. We reden stapvoets in de file dichterbij. Er was een ongeluk gebeurd. Je zag ze liggen en in de regen stond er een zieke wagen bij. Zomaar een grijze dag iedere week. Er worden prachtige liedjes gemaakt in Nederland. Hoorde februari van Brigitte Kaandorp. Iedere zaterdag op Radio 1 dit is De Taalstaat. Tien jaar Evert Kwok. Evert Kwok doet het goed in de boekwinkels. U zult nu denken, die auteur die ken ik niet. En dat klopt ook, want het is geen schrijver... maar een stripboek met woordgrappen. Vier albums verschenen en nu ligt Evert Kwok... de beste um, uh, woordgrappen in de winkels... en staat in de top tien van de best verkochte boeken. Al, al weken. Woordgrappen, dat maakt de taalstaat natuurlijk nieuwsgierig. Uh, Charco Evenboer, goedemorgen. goedemorgen. En Ilko, uh, Ilke de Blauw, ook goedemorgen. goedemorgen. Uh, wie is Evert Kwok eigenlijk? Ja, Evert Kwok, ja, je zou het een pseudoniem kunnen noemen. Maar dat klopt niet helemaal, want Evert Kwok, ja, dat, dat zijn wij ook niet. Het is eigenlijk meer de, de benaming van onze cartoons. En maar is, is die niet... naam zomaar uit de lucht komen vallen? Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe gaan jullie te werk, uh, uh, Ilke? Um, uh, dat is een brede vraag. Uh, wij uh, zijn begonnen door allebei te tekenen... en allebei de grappen te verzinnen. En ja. uh, tegenwoordig is het meer verdeeld dat uh, Charco maakt de tekeningen. En uh, we verzinnen de grappen samen. En uh, we werken samen, we hebben een vormgevingsbureau. En ja, de, dan, dan uh, ik ben je de hele dag met, uh, in gesprek. En dan komen de, de woordgrappen de, vanzelf. Ja, uh, Maar is er, is er eerst de tekening? Hoe moet ik me dat voorstellen? Is er eerst de tekening en dan de woordgrap? Nee. Of is er eerst de woordgrap en dan pas de tekening? Nee, er is Eerste, eerste woordgrap en uh, dus het zijn eigenlijk echt een soort getekende woordgrappen, waarbij natuurlijk de tekening natuurlijk wel een extra lading eraan geeft en uh, um, dus uh, ja, in die volgende gaat het. Ja, Tjarko, eh, hoe kijk jij naar een woord? Als je een woord ziet? Ja, kijk, als je dit heel lang doet, dan kijk, kun je op een gegeven moment niet normaal meer naar woorden kijken. Nee. Dus dat, dat, dat gaat continu door. Ja, als je in een gesprek met iemand zit, dan denk je van hé, hey, dat, dat kun je ook anders opvatten en ja, op die manier heb je een soort sensor ontwikkeld hè? om, uh, om continu. Maar een woord is dus gewoon nooit wat het betekent voor jullie. Als, nee. ik, als ik kijk naar het woord uh, uh, ijs bijvoorbeeld, dan heb je meteen een andere associatie. Misschien. Ja, dat kun je op allerlei manieren. Je kunt er iets aan veranderen. Als je er een korte ijs van maakt, dan krijg je een, een ijs die iemand stelt. En, ja. Nou ja, allemaal wat te noemen. En je kunt op allerlei manieren met metaal spelen. En je kunt dubbele betekenissen uit woorden halen. Of je verandert één lettertje of één klankje, waardoor het opeens heel anders komt. Ja. Wanneer en... weet je of een grap goed is? Nou ja, ja sowieso. Hou, wij, zelf vinden wij dat het niet te voor de hand liggend moet zijn. Ja. En, en wat, wat voor ons heel belangrijk is, is dat we zo'n woordgrap vervolgens ook in een situatie plaatsen waarin het ook een humoreffect heeft. Ja. We Zullen we dat, er, we er, dat we die iets verkeerd begrepen hebben? Ja, ja. Zullen we er eens een paar. Eh, ja, ik goed. heb er een paar uitgekozen. Um, uh, de eerste is um, ja, een eiland met uh, Canaries. En, um, ja, wat, wat maken jullie daar dan van? Ja, eigenlijk is het niet een eiland met Canaries, maar een weiland met Canaries. Oh, ja, het zijn dus nu de Canarische ja. ja, het is, het is Alex, uh, moet ik er al even bij vertellen. Dit ja. is een terugkerend uh, persoon, uh, ja. die, die boekt altijd verkeerde reizen. <laughs> en, en in dit geval dacht hij dat hij een reis geboekt had naar de Canarische eilanden. Maar het bleken de Canarische weilanden te zijn. Nou, dat, dan zie je dus een uh, enorm weilandengebied met allemaal uh, knalgele Canaries. Ja, we gaan door. Uh, in de ondergrondse deeltjes versneller bij Genève... Uh, uh, Ilke. Ja, je, je ziet een, uh, twee professors en één professor is heel uh, druk bezig... met een, uh, ja, een, een, een, een weergave van de, de Big, Big Ben, uh, de, de, de, de toren uit, uh, uit Londen, ja. uh, uit houtjes op te bouwen. En dan zegt die andere professor, uh, we zijn hier om de Big Bang na te bootsen. Ja. <lacht> Ja, je moet het ook zien. Ja, hè? Ja, je moet het eigenlijk zien. Het is ook wel behoorlijk melig. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Gaat dat de hele dag zo door tussen jullie twee? Uh, uh, jawel. Wel? Ja, jawel. Ja. Ja. Ik heb er nog eentje. Uh, uh, iemand staat onder de douche. Vertel. Ja, die, die staat onder de douche en die is uh, kletsnat. En die, uh, die heeft een uh, fles shampoo in de hand. En die zegt, ah shit, voor droog haar. <laughs> dus... Uh, ja, en, en uh, de laatste die ik even als voorbeeld neem... Uh, een, een, uh, een bakmeel zit in de trein en... Nou ja, kijk, dat, dat is een van de, Soms zijn ze heel gemelig en ja. soms moet je er ook wat langer over nadenken. Uh, de, de conducteur die, die zegt tegen dat, uh, dat pak bakmeel... die zegt zo zo, helemaal alleen op reis. En uh, nou ja, mensen moeten dan zelf die, die denkslag maken van... Oké, okay, uh, uh, dat is een pak zelfreizend bakmeel. <laughs> ja! Goedemorgen. je ja. ja dus oh, oh ja je dwingt de lezer of uh, in ieder geval de, de, de kijker naar jullie strips uh, ook nog of cartoons naar uh, je dwingt ze tot nadenken ja dat, dat vinden we wel altijd leuk dat het, dat het niet in één oogopslag duidelijk is dat je of je moet eerst de tekst lezen of je moet zelfs dan nog in zelf die denkslag denk maken ja. en mensen hebben dan ja als mensen die aha-erleipniezen hebben dan uh, vinden ze dat vaak nogal extra, extra leuk ja uh, dat is een compliment voor henzelf ja, natuurlijk precies. dat, dat ze ontdekken wat jullie bedacht hebben. Dat is natuurlijk ook de kracht van cryptogrammen. Ja, ja. ja. Dat, dat, het is ook wel een beetje vergelijkbaar daarmee, denk ik. Ja, ja met die ja. cryptogram. Ja. Uh, Sebastian Timmerman is nog steeds in Sochi. Uh, Sebastian, wie staat er op de baan? Shinky Knecht in de Iceberg Skating Palace, dat uh, imposante stadion waar ook het kunstrijden plaatsvindt en uh, waar blauw de boventoon uh, voert qua kleur. Hij heeft ook een blauwe helm op. De vaste helm van de Nederlands ploeg met een blauw capje eroverheen. Daar staat zijn nummer op. Dus geen rugnummer, maar een helmnummer. 248. Shinky Knecht op de kwartfinale. In de kwartfinale van de 1000 meter. Een fantastische kwartfinale. Want Charles Hamlet is daar de Olympisch kampioen op de 1500 meter. Eerder deze week geworden. En Victor Aan, de Olympisch kampioen op deze 1000 meter van 2006 in Turijn. valse start van Hamlet die zijn balans kwijtraakt. Bij het innemen van de startpositie zich ook verontschuldigt naar de starter toe. Dat dat niet helemaal lukte. Maar het zijn twee verschrikkelijk sterke rijders tegen wie Shinky Knecht het moet gaan opnemen. En alleen de eerste twee gaan door. De vierde rijder in deze uh, kwartfinale, dat is een Amerikaan Eduardo Alvarez. Knecht start aan de buitenkant, is nu gestart. Dit keer wel goed weg voor de negen rondjes op deze duizend meter. Ga er maar aan staan. Shinky Knecht komt naar voren. Victor aan voorbij, zoekt nu ...naar de koppositie. Zit aan de buitenkant bij Charles Hamlet. Daar is hij nu ook voorbij, Hamlet. Vier jaar geleden in eigen huis in Vancouver. Olympisch kampioen op de 500 meter. En die gaat onderuit. Hamlet gaat onderuit... ...achter de rug van Sienkie Knecht. En die ziet dat. En dan is de verrassing daar. Hamlet die Alvarez met zich meeneemt. En nadat het eerder dus al misging op de start bij Hamlet... ...bij die eerste startpoging... ...waar hij zijn balans verloor... ...gaat hij onderuit achter de rug van Sienkie Knecht. En zo uh, gaat het goed voor Sienkie Knecht. Want de top 2 gaat dus door... Naar de halve finale. En is de sensatie daar. Nu moet Knecht in die laatste ronde op de been blijven. Hamler probeert nu uit alle macht. Want hij is weer opgestaan en schaats weer mee. Om de aansluiting nog weer terug te halen bij Victor aan en bij Shinky Knecht. Maar die schaat ze rustig tussen aanhalingstekens door. De concentratie moet hij er nu bij houden in de laatste drie ronden. Gewoon niet meer onderuit gaan. Op de been blijven staan. Op die smalle ijzers. En dan is er een plaats in de halve finale voor Shinky Knecht op de 1000 meter. En en dat is een grote sensatie. Je ziet al de teleurstelling in het rijden bij Charles Hamlet. Wat een sensatie in deze kwartfinale. De laatste ronde voor Victor aan en Shinky Knecht. Dat gaan de twee worden die in deze kwartfinale... Uh, eerste en tweede worden aan voor Knecht. Nadat dus uh, achter de rug van Knecht Charles Hamlet onderuit ging... is daar de verrassing in deze kwartfinale. Want Shinky Knecht overleeft die loodzwaariet... en is door naar de halve finale. En geeft een knipoog naar de kant... Naar Bondscoach Jeroen Otter. Hij is door naar de halve finale op de 1000 meter. Nou, dat is goed nieuws van Sebastian Timmerman vanuit uh, Sochi. Volgen jullie de Olympische spelen? Eh, Jazeker, zeker. Ja, ja, we ja, proberen er ja. ook wel een beetje op in te spelen ja. via, via Twitter en Facebook. Uh, we hadden over short track hadden wij een grap dat uh, Bohemian Rhapsody oh. zich wederom niet had weten te plaatsen voor het onderdeel short track. <laughs> hij is leuk. Dus dat, en, en, en, ja. Heeft Shiggy Knecht heeft hij uh, inspireert hij ook nog tot uh, bepaalde vormen van humor? Uh, nou, nou, nu nog niet direct, maar dat, ja, dat kan altijd nog komen. Ja, ja. Um, um, uh, um, uh, Ilke, humor is natuurlijk een kwestie van smaken. Ja. Ja. En bijvoorbeeld deze. Hè. Twee mannen zitten aan de ontbijttafel. Daarboven staat Dirk stelde de hamvraag. En dan vraagt de ene man aan de andere, is er nog ham? Ja. Die is flauw, hè? Ja, dat is wel heel flauw. Maar af en toe wordt het ook heel flauw. Maar ja, als je in zo'n boekje mag dat. Hè? want Dan wordt het ook een beetje melig. Ja. Maar wat bij ons wel voorop staat. Is toch wel echt dat, dat, dat we op een leuke manier met taal bezig zijn. En, uh, en leuke taalverdraaiingen. En dan af en toe mag het heel melig worden. Maar ja. niet continu. Nee, Hij, wat, wat, wat zegt het over jullie gevoel voor humor? Um... Ja, dat weet ik niet. Ja, wij, ja, wij houden heel erg van dat, van dat spelen met taal, van die taal. Dus, dus uh, uh, we wat, gooien uh, er af en toe ook wel eens een, een, een hele absurde grap uh, doorheen. Maar dan, dan zitten onze, onze volgers zoeken dan gelijk naar, woordgrap. De, naar de woordgrap. <laughs> ja, uh, dus, dus jullie hebben jezelf als het ware gedefinieerd en degenen die jullie volgen, die willen niet dat jullie iets anders doen. Nee, dat nee, nou, komt het wel op neer. Ja, ja. Ja, ja. Uh, uh, zal het ooit gaan vervelen, wat denk je? Ik denk het niet. Ja, de taal is zo rijk uh, aan, aan, uh, aan, aan humor. En uh, uh, helemaal als je blijft inspelen op actualiteit. En, uh, ja. Uh, ja, en toen we begonnen hadden we nooit kunnen denken... dat we bijna 800 cartoons in 10 nee. jaar zouden maken. Nee, nee, en dat, dat nee. gebeurt dan toch. En, en zo succesvol. Nou, Ik ja. wens jullie heel veel succes. Het zal nog wel zeker een uh, bepaalde ontwikkeling uh, doormaken. Evert Kwok, die wordt wereldberoemd in Nederland. Hartelijk dank voor jullie komst. De Bedankt. roman komt helaas te vervallen. Graag tot het volgende uur. Straks in Troskamerbreed. Mensen in Den Haag zat. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen drie lijsttrekkers. Pieter Hilhorst van de Partij van de Arbeid uit Amsterdam. Ja, ik maak me al jaren druk over ongelijkheid in de stad. Leen de Boer uit Utrecht van GroenLinks. Dat we naar de mensen toe gaan en dat we op die manier ook proberen groen dichter bij de mensen te krijgen. En voor leefbaar Rotterdam. Joost Eerdmans. Ik denk dat de voortekenen gunstig zijn. Lijsttrekkers uit drie grote steden. Eerdmans, Hilhorst en De Boer. Lokale politiek leeft heel erg. Straks bij Troskamerbreek. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zweden zijn iconisch. Wie kent ze niet? Onze klassieke stationcars. Er is veel veranderd in onze designs, maar onze Volvo's zijn nog altijd net zo iconisch. Neem onze Volvo V70, waarin luxe en comfort hand in hand gaan met heel veel laadruimte. Een boekenkast van die andere Zweden past er met gemak in. En hij is met zijn tijd meegegaan door een nieuwe Drive-E motor. Dat is veel vermogen en toch een lage CO2-uitstoot. Ontdek de iconische Volvo V70 op volvocars.nl. Kees, Femke en Melle willen lokaal duurzame energie opwekken.